We're we Ik ga beginnen van die aflevering van Songcourt op zondag bij CFM. In uh, 1986 hoorde je de 12 inch single van Colonel Abrams en Trapped. Ja, het is 10 minuten over 2 of bijna aan het einde van deze uitzending al jan Goedemiddag trouwens, want ja. we gaan vandaag maar door tot 3 uur. Ja, dan mag je zo zometeen uitleggen waarom. Uh, uh, goedemiddag luisteraars. Allereerst uh, welkom uh, bij uh, Zandvoort op Zondag. Rob ook uh, welkom. Ja, welkom. jongen, jongen. Ja, uh, we zijn er weer. Een ernstig verkorte uitversie, uh, versie van uh, Zandvoort op Zondag, luisteraars. Ja, we en zijn het... er vandaag uh, maar één uur vanwege het nieuwjaarsconcert. Ja, want om drie uur gaan wij uh, live overschakelen naar de Agatha Kerk. En dan gaan wij uh, CFM uh, live verslag doen, of tenminste live uh, uitzenden. Het nieuwjaarsconcert vanuit de Agatha Kerk, maar daarover straks meer. Natuurlijk om half drie doen we nog even het weer. We draaien wat muziek en langzaam maar zeker gaan we ons opmaken... voor het nieuwjaarsconcert voor de live-uitzending. Zeker, dus tot aan drie uur zijn wij er. En daarna het nieuwjaarsconcert helemaal live bij CFM. Vanaf drie uur tot aan vijf uur. Het vindt allemaal plaats in de Agatha-kerk. Dus mocht je daar nog heen willen, haasje je. En je bent natuurlijk van harte welkom. Zandvoort op zondag, hoorde je de zing van Tensis. Dat was Viel de Lo. De het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je ook naar kanaal 40. En straks vanaf drie uur het nieuwjaarsconcert, ook op dat kanaal helemaal live te volgen. Dit dus tussen Craig David en Nick. Je hoorde Walking Away. En over Walking Away gesproken, Albert Jan. Ja. Ja, ja voor al diegenen onder jullie die, die niet uh, naar de radio gaan luisteren om drie uur naar de live-registratie uh, van het Nieuwjaarsconcert in de Gatenkerk, Dan wel fysiek aanwezig zijn in de kerk. Zijn er natuurlijk nog andere dingen die men vandaag kan gaan doen. Allereerst, het is vandaag de laatste dag van de ijsbaan. Dus we kunnen nog even een kijkje gaan nemen op de ijsbaan. Of u kan natuurlijk een heerlijke, frisse strandwandeling maken. En als u dat gaat doen, loopt dan ook even langs de watersportvereniging. Want daar is een New Year's Surfwedstrijd aan de gang. Zowel voor toppers, eh, dames en heren, als beginners. En op deze manier proberen ze namelijk een, eh, eh, zowel voor de gevorderden als voor de beginnende surfers een leuke dag te hebben. Naast de wedstrijd zijn er natuurlijk ook weer genoeg dingen te, te, te doen voor het publiek. Ze hebben natuurlijk een open haard buiten staan... en er zullen een aantal leuke spelletjes gedaan worden. Ook zal er weer een surfmarkt staan... met leuke kraampjes van surfshops en sponsors... zoals Sea Shepherd, Surfshop, High Tide, Defrost en nog veel meer. Dus voor diegenen onder u die vanmiddag nog even lekker een lekkere frisse neus gaan halen... loop dan ook even langs de watersportvereniging... want daar is van alles te doen. Met name op het gebied van surfen. Of blijf lekker luisteren natuurlijk naar CFM. Met zo dadelijk na Zandvoort op zondag om drie uur helemaal live uitgezonden bij ons. Jawel, het nieuwjaarsconcert vanuit de Agatha-kerk. Is hier de single van Norman Greenbaum.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 No We draaien ook uh, allerlei soorten muziek hè, vanmiddag, Albert-Jan. Ja. Van de jaren 60 van uh, Norman Greenbaum en uh, Spirit in the Sky. Zo, uh, so, richting <laughs> Whitney Houston. en I learned from I the best. Jawel, een plaatje uit uh, 1998 overigens. Het is twee minuten voor half drie bij Zandvoort op zondag. Zo dadelijk even naar half drie. Dan gaan we kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Oh, keetje, Wat hard zeg in één keer. Ja, dat was je weer, hè? Ja, dat was... Ik ben er weer, ik ben er weer. <laughs> we, we zijn er weer. Ja, even een technische hiccup. Een hadden. technisch probleempje hadden we even. Dus we waren even maar onver, lag... hè, om maar... het zo maar even te zeggen. Ja, maar het lag niet aan uw radio. Nee, gelukkig niet. We ja. zijn er weer, joh. Een stukje van de Power Station en Some Like It Hot. Vier de weer <laughs> Het is uh, even na nou, half uh, drie tijd voor het weerbericht, albert -Jan. Ja, en het, luisteraars, het zal er niet zijn ontgaan. Vandaag blijft het droog met flinke perioden met zon. De westelijke wind draait gedurende vandaag weer naar zuid tot zuidwest... en is matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan de zee. De temperatuur stijgt naar een graad of acht, negen. Na het weekend valt er maandag weer geruime tijd regen. De rest van de week blijft het over het algemeen droog... met vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. De zuid- tot zuidwestelijke wind is duidelijk aanwezig... en de temperatuur stijgt maandag en dinsdag naar een graad of 10, 11. Woensdag naar 10 graden en donderdag en vrijdag naar een graad of 9. Kortom, het blijft 3 tot 4 graden te zacht voor de tijd van het jaar. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op ricoweer.nl. Dat was het weer. En hier is Eric Clapton. I start to share it. bij CFM op deze zondagmiddag. Je hoorde de serie van Eric Clapton en I Shut the Sheriff. Het is twaalf minuten over half drie geworden. Zo dadelijk vanaf drie uur dus live het nieuwjaarsconcert bij CFM. You <laughs> Zandvoort op zondag de singel van Michael Jackson, oftewel uh, P.I.T. A Pretty Young Thing. Jawel, een singeltje van alweer vele jaren geleden. Nou, we gaan ons uh, opmaken, Albert Jan, voor het uh, nieuwjaarsconcert. Vindt zo dadelijk plaats uh, vanaf drie uur in de Agatha-Kerk. Jij hebt daar nog wat nieuws over. Je zegt het uh, goed, Rob. In, uh, het traditionele nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk staat op het punt van beginnen aan de grote krocht. Uh, deelnemers zijn de Beachpop-Zingers Musical in en het Zandvoorts Vrouwenkoor. De zangsolo's komen voor rekening van Nadia Leen. Lulu Bos en Anna Gerwen bespelen de piano. En Isa Schoots speelt harp. Het concert, zoals gezegd, uh, begint om drie uur. En zal via uh, lo uw lokale zender uh, integraal live te volgen zijn. Dat is zometeen na deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag. Die duurt tot aan drie uur. Met nu Chris Ria, hier is On The Beach... je zei het al net, Albert-Jan, als je toch nog de deur uitgaat vanmiddag... gewoon even een lekkere strandwandeling maken om de beach. Jazeker. Je hoorde de single van Chris Ria. En daarmee is het acht minuten voor drie uur geworden. Jawel. Het einde van Salford op zondag in zicht. Ja, zit er wat al weer aan te komen. Wat raar is dat, hè? Wat ja, raar. Maar een heleboel liefhebbers van het nieuwjaarsconcert kunnen blijven luisteren... want om drie uur gaan we live, zoals gezegd... Het, een integraal het nieuwjaarsconcert uitzenden vanuit de Agatha-Kerk. En dat wordt helemaal geweldig. Dus lekker blijven luisteren. En we gaan er nog twee draaien. Tot aan het nieuws en weer van drie uur. En na drie uur het nieuwjaarsconcert. Integraal uitgezonden op CFM. Het nieuwjaarsconcert vanuit de Agatha-Kerk hier in Zandvoorts. Hier is Diana Warrick. And that's what friends are for. And I never thought I'd be.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 I'll Hij blijft zo'n mooie plaat, hè? Dat is van uh, Diana Warwick en Friends. Je hoorde, that's what friends are for. Het is uh, vier minuten voor drie uur geworden. <laughs> Dat was hem. De aflevering van uh, Stand op Zondag, Albert-Jan. Ja, en we maken natuurlijk graag plaats... Voor de live registratie van het nieuwjaarsconcert vanuit de Agatha-kerk. Zo dadelijk na drie uur tussen drie en vijf live te horen bij CFM. Graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en nog veel plezier. Dat Dag, een Goedemiddag. Might you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 be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. I always look on the bra